Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet gaat geen structurele loonsverhoging regelen voor werknemers in de zorg. Door de onzekere economie vanwege corona is daar geen ruimte voor... Ook liggen de lonen al op pijl, schrijven kabinetsleden De Jonge, Van Ark en Blokhuis in een brief van de Tweede Kamer. Daar is vanmiddag een debat over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan een motie in stemming over extra beloning. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto beloofd aan zorgpersoneel. Die regeling wordt nog uitgewerkt. In Utrecht en Rotterdam zijn gisteravond acht jongeren opgepakt. In de steden zochten jongeren de confrontatie met agenten. In de Utrechtse wijk Kanalen Eiland werd met vuurwerk gegooid. In de wijk Zuilen werd een scooter in brand gestoken. In Rotterdam stichten jongeren brandjes en pleegden vernielingen. Op de Democratische Conventie in Milwaukee is Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat. Onder andere oud-president Clinton sprak in een videoboodschap zijn steun uit voor Biden. Vanwege corona houden de democraten hun conventie grotendeels online. Morgen zegt Biden of hij zijn nominatie accepteert. De Telegraaf heeft het paspoort in handen gekregen... waarmee crimineel Ridoan Taghi Dubai binnenkwam. Het paspoort is echt. Het is van Mouchin El, een man uit Utrecht. Zijn foto is vervangen door een foto van een jonge Tachi. Volgens de krant werd El verhoord door de recherche... omdat hij betrokken zou zijn bij liquidaties. De bende waarvan hij deel uitmaakte zou door Taghi worden geleid. Tachi zou het paspoort hebben gebruikt om naar Marokko te gaan... en in 2016 naar Dubai, waar hij vorig jaar december werd gearresteerd. Dan is weer nog geleidelijk zon en vanavond regen. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Morgen geleidelijk zon en vrij warm. 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Rijnland Zwaan bij de AWB. De enige file van dit moment staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en Knaupend Beverwijk, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand! Dank u wel! We're yeah. yeah. I saw me as And banana the size You're not see, that some me I saw me dwee, a And banana sweet Them the With it, cool, drop. Oh, <laughs> hi! The reason for this strange behavior in expectations. Yes, please, thank you. Sometimes you want to, and you ask yourself the change. Would someone please explain? Someone please explain the reason for this strange behavior in exploitation. Daar doch schön denn da toll alle frauen und ich rede kann man rock me amakia da da da da da da da da da da da da da da flair. da da da da da da da da da da da da da Und es war wie? nur Plastik Money End im Mode banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der frauen frauen Frau in seinen Punk Er war een Superstar, er war super polär, er war zu exaltiert. genau das war sein Pferd, er war ein Virtuose, war ein Rocky Doh Und alle hoeft nog auf te kappen, Rock me ab But op pole position, ZFM. Wow, wow, wow, wow, wow. Je je je handen. Oh, je you Lucy kent hij Luis Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita Mamacita, mamacita, Oh,